Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen die na de aardbeving in de nacht van dinsdag op woensdag vastzaten in een nationaal park in Taiwan zijn in veiligheid gebracht. De mensen, voornamelijk toeristen, zaten ingesloten door ingestorte rotswanden, dat vertelde deze BBC verslaggever eerder. They are safe, they're not in immediate danger, is is Bij de aardbeving kwamen 13 mensen om en meer dan 1100 mensen raakten gewond. Met een kracht van 7,2 was het de zwaarste aardbeving in 25 jaar tijd in Taiwan. In Best in Brabant heeft de politie vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest. Er waren honderden mensen aanwezig bij het feest in een voormalig sportcomplex. Toen de politie er een einde aan wilde maken, begonnen mensen die binnen waren spullen te gooien naar de politie. Daarna geeft de politie in en zette daarbij ook honden in. Twee mensen zijn aangehouden. Een politieagent moest met verwondingen naar het ziekenhuis. Alle activisten die zaterdag zijn aangehouden bij blokkades in Den Haag... zijn weer vrij, dat meldt de politie. Ongeveer 400 mensen zijn gisteren aangehouden... onder wie de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. Ze probeerde de A12 te blokkeren, maar de politie greep daar al snel in. Vervolgens blokkeerden de activisten andere wegen in Den Haag. En Max Verstappen heeft voor de derde keer op rij... de Grand Prix van Japan gewonnen. De enige andere coureur die dat ooit lukte was Michael Schumacher... Het was een makkelijke race voor Verstappen, zegt hij tegen Viaplay. De uh, auto voelde een stuk beter aan ten opzichte van uh, de, de trainingen zeg maar, in de longens dat we deden. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, gewoon mijn, uh, mijn marges natuurlijk in het begin gepakt. En daarna eigenlijk gewoon ja, goed op de banden gelet tot het, tot het einde. Ploeggenoot Sergio Perez eindigde als tweede achter Verstappen. Carlos Sainz van Ferrari werd derde. Het weer. Vanochtend op veel plekken zonnig. In de loop van de middag komt er wel wat meer bewolking. Het wordt tussen de 17 en 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 van de Nederlandse pianist componist Marius van den Brink kwam in uh, januari al als primeur op de Nederlandse radio bij ZFM Jazz uh, langs uh, de Nederlandse muzikant vertoeft al enige jaren in New York... en heeft een aantal Amerikaanse cracks voor zijn album uh, weten te strikken. Waaronder uh, Stacey Dillard op de Noorsax... en ook nog eens uh, Sean Jones op uh, Trompet. Echt een geweldig album. Uh, dit nummer, Spinning the Rabbit, uh, curieuze titel... Uh, van dat album dus, New York Knock. Ja, van een... Uh, uh, ...van jong talent, nieuw jong talent... naar een oud-gediende, de gelouwde jazzmuzikant saxofonist Charles Lloyd. Hij doet ook voor het eerst sinds een aantal jaren de studio, uh, studio in... ...voor zijn 11 uh, elfde album op het Blue Note label... ...met uh, topmuzikanten als pianist Jason Moran... Uh, ...bassist Larry Grenadier en drummer Brian Blade... Met uh, veelzeggende albumtitel The Sky Will Still Be There Tomorrow helpt uh, Lloyd ons eraan herinneren dat er ondanks deze hectische tijden nog steeds veel te genieten en bewonderen valt in het leven. Zoals van dit uh, puikenalbum. Charles Lloyd, Defiant Tender Warrior. van de pers. Twee dagen uitpas. Het nieuwe album van pianisten en vocalisten uit Nashville, Candice uh, Springs. Uh, het album geheten uh, Run Your Race en daar hoorde je het titelnummer uh, van opgedragen aan haar vader die tijdens de coronaperiode kwam te overlijden. Ze is trouwens volgende week zaterdag en zondag in Nederland te bewonderen in Lantaarnvenster in Rotterdam. Uh, zaterdagavond en zondagavond in het Tolhuis in uh, Amsterdam. Deze Candice Springs dus. Uh, brengt ons bij een album dat nog moet uitkomen. Dus uh, dat uh, staat op stapel volgens mij volgende week of over een week of twee. Van de gitariste Bill Frizel. Uh, een favoriete gitarist van mij. Uh, meestal treedt hij op. Of meestal maakt hij albums in een, een trio setting. Maar hier waagt hij zich aan een uh, aan orkesten, Dus speelt hij samen op dat uh, album <coughs> uh, op dat album met uh, uh, Umbria Jazz Orchestra uit, uh, uit Italië. Maar ook met het Brusselse Philharmonische Orkest. En uh, arrangementen komen van uh, Mike Gibbs, een ervaren jazzcomponist en arrangeur. Um, en joh, gaat het nummertje Throughout horen met het uh, Brusselse Sinfonische uh, Orkest. En uh, als dat een indicatie is van wat ons uh, wacht, dan, uh, ja, dan verwacht ik een uh, meeslepende plaat. waarin uh, jazz en klassiek uh, prachtig samenkomen. Bill Frizel throughout. yeah de bassist Henry Franklin die speelde in het verleden met Roy Ayers en uh, uh, Huge Masakela. Tegenwoordig maakt hij deel uit van het uh, collectieve Dagger board, dat funky en uh, swingende muziek maakt met uh, onder meer op uh, drums Mike Clark van uh, Herbie Hancock's uh, Headhunters fame... Een persoonlijke favoriet. Ik denk een van de drugsbezette uh, saxofonisten van dit moment... gebaseerd op het aantal projecten waaraan hij deelneemt... is Diego Rivera. De Amerikaanse saxofonist met de Mexicaanse roots. De man, uh, naar mijn idee, met een van de mooiste geluiden op sax. <tie> die uh, Zijn nieuwe album voor, twee, uh, de, uh, voor 2024... ...voor dit jaar alweer heeft uh, afgeleverd... ...zoals altijd van hoog niveau... ...en uh, met uh, sowieso enkele juweeltjes ...zoals het volgende machete... Uh, ...te vinden op zijn album... ...moet ik even kijken... ...With Just the Word... Diego Rivera... Yeah. We bleven even in Latin Jazz weer met het debuutalbum van The Four... van Nederlandse bodem. basgitariste Leslie Lopez, bekend vanuit de, de Nieuw Cool Collective... en gitariste Jane Raps, tekende voor de meeste composities... en leverde een plaat af waarvan je direct vrolijk wordt... An Amsterdam, ja, in Amsterdam daar gebeurt het, daar heb je lol, zo heet het het nummertje uh, waar je net naar uh, luisterde. En het album van dus de Four heet uh, Sweet and Sour. Een andere Nederlandse band, ook al vaak hier uh, langs uh, gekomen, natuurlijk, uh, The Preacher Man, Sweet Tooth van hun laatste album Royal Flush. man, Sweet Tooth. Over jazz van Nederlandse bodem gesproken. Volgende week is het concert in de korte de tribute to Art Blakey en Clark Terry. Uitverkocht. Um, ...Nanu Brasses op uh, uh, trompet en flugelhoorn... ...Jeroen Bro Bro Bro Brokkelkamp op de ...Jean-Louis van Dam op piano... ...Edwin Kozilius, Bas en Dylan Vos op drums. Maar het goede nieuws is... Um, sowieso dat volgende week uh, zondag natuurlijk vanaf 10 uur... ...ZFM Jazz weer is met het reguliere programma... ...maar ook dit concert gaat live worden uh, uitgezonden uh, in de middag. Dus blijven luisteren volgende week... ...de hele ja, ochtend en middag naar ZFM Jazz. Um, komen we aan bij een drummer, een Amerikaanse drummer, Ulysses Owens Jr. Die vindt het zijn taak om uh, jonge muzikanten begeleiden, te helpen in hun loopbaan. Net als uh, hij zelf ooit door uh, een mentor als... Uh, Christian McBride en Kurt Elling... Uh, is geholpen in zijn uh, loopbaan. En daarvoor heeft hij hier... Uh, een big band opgericht. Generation Y heet het. Onder andere met uh, Benny Bannack... de trompetist die ik hier ook wel vaker heb gedraaid. Um, er is een, uh, een album uitgekomen. A New beat. Dus van die Ulysses Owens Jr. en Generation Y. Um, Heartful of Rhythm ga je naar nou luisteren. Met Milton Suggs op uh, vocalen. Het is gewoon... Um, ja, heel sterk in de traditie geworteld. Maar een heel losse uh, eigen tijdje uh, klank toch wel uh, in, dit, uh, in deze big band. Heel leuk. Ulyssie, Ulysses Owens Jr. Got no shoes on my feet. Ain't got nothing to eat. But I've got a heart full of rhythm, got a dime to my name, but I'm rich just the same cause I And everything's wrong. I'll find my way by singing a song. Let the great think I'm small. I can laugh at them all. Cause I've got a heart full of rhythm. To eat, but I've got a heart full of me, got a dime to my name, but I'm rich just the same, cuz I've got a heart full of. is going wrong, I'll find my way by singing, by singing a song, so let the great think I'm small, I can live as a walk, cause I've got a heart, yes I've got a heart, Standing up each time you get hit. Jazz, and jazz. Nothing but soul. ZFM Jazz. keerde even terug naar het Hoge Noorden... Finland wel te verstaan. Uh, Saxfonist Timo Lass Lassi... en trompetiste Juco Escola lieten zich inspireren door de groove... en swing uit New Orleans. Uh, geen revolutionaire plaat, gewoon een uh, ouderwets... Lekkend, lekker swingend uh, album. Nordic Stu uh, geheten. We zitten echt alweer... tegen het einde van het uh, uh, programma van vandaag. Maar zoals gezegd, volgende week zijn we er weer. Bijna de hele uh, zondag. Uh, ZFM Jazz. Um, ik zet de playlist weer op uh, mijngroeven.nl. Mijn uh, website en ook een link naar de ZFM Jazz uh, Facebook page. Dus je kunt alles uh, opzoeken wat ik gedraaid heb. Dit zijn allemaal recente albums waarvaar, waarnaar je vandaag uh, hebt uh, geluisterd. Echt uh, vrije muziek hoop ik. Heart full of rhythm. Dat uh, hebben we hier bij ZFM Jazz. Um, ik ga eruit met die... Uh, uh, WDR Big Band, die ik het eerst u ook al draaide... met die Marshall Gilkes op uh, trombone. Het nummertje heet uh, Back in the Groove. Nou, we zijn lekker in de groove gekomen vandaag, hoop ik. Um, ik wens je nog een hele uh, fraaie zondag. Het, de zon schijnt hier nog. Ga ervan genieten. Maak er een mooie dag van. Keep on grooving, keep on moving, keep on jazzing. Tabé, Marshall Gilkes en de WDR Big Band. Back in the Groove.